Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij noodweer in Noord-Italië is zeker één dode gevallen. Een brandweerman kwam om het leven door een omvallende boom. Een onbekend aantal mensen wordt vermist. In de regio's Ligurië en Piemonte is veel schade door omvallende bomen en overstromingen. Veel wegen en tunnels staan blank. Het noodweer trekt naar Venetië. Daar is de hoogwaterkering voor het eerst in werking gezet... om te voorkomen dat de stad zoals zo vaak overstroomt. Het RIVM noemt het dringende advies om mondkapjes te dragen in bijvoorbeeld winkels een politieke afweging. De leiding van het instituut blijft erbij dat de toegevoegde waarde gering is en dat er daarom geen positief advies over mondkapjes is uitgebracht. Volgens het RIVM is er op grond van politieke overwegingen een ander besluit genomen. De tweede golf van het virus is volgens het RIVM overgenomen, overgekomen uit Zuid-Frankrijk en Spanje. Het zou zijn meegenomen door jongeren die terugkwamen van vakantie. Om de toeloop van coronapatiënten op te vangen... ...vermindert het Maastadziekenhuis in Rotterdam de gewone zorg. Vanaf maandag zegt het ziekenhuis liesbreuk... ...en heupoperaties en andere ingrepen af. Door de toeloop dreigt het in het Maastadziekenhuis een tekort aan bedden. Een deel van de coronapatiënten wordt overgeplaatst naar andere regio's. Veel patiënten die genezen zijn van corona hebben nog altijd klachten. Vijf procent van de patiënten is na een half jaar helemaal klachtenvrij... Uit onderzoek van het Longfonds en de Universiteit Maastricht blijkt dat veel mensen nog steeds last hebben van vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn en kortademigheid. Dan het weer nog. Half tot zwaar bewolkte en regent. Wordt een graad of 17. Morgenochtend buien, vooral in het westen. Later droog en opklaringen. En het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Juna. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. De politie is bezig met een onderzoek op de A10 Oost en daarom kan het verkeer richting Zaandam beter de borden Schiphol volgen en omrijden over de A10 Zuid en de A10 West. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 En Jan zelf is kunstenaar. En toen had Jan bedacht van ik wil heel graag dat onze collectie en zijn kunstwerken bewaard blijven voor de gemeenschap. En die heeft het hdmz museum opgericht. En hdmz staat voor Hans Davids Museum Zandvoort. En dat is even heel in kort.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 Ja, dat is goed hoor. Ik zie, ik zie je heel graag komen. Dank je wel. En, en bedankt voor de tijd. Ja, bedankt. Dag Rob. Oké, okay, dank je. Dag.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 En uh, ik heb het al eens eerder gezegd, hè, een groot aantal achternamen voert dat dan naar terug. Ik moet zeggen dat ik dat heel leuk vind. En, maar ik moet zeggen dat ik het leuk vind voor mensen ook wel heel open ik vind. Wel, nee, weet je, het is wel vrij direct dan, maar het is ook wel weer transparant. Er ziet wel dat wel bij mij past. Ja, nou ja, ik, ik ben ook echt de antwoord hoor, dus, uh, uh, uh, maar ik, uh, ik voel me het inmiddels lang, langs mijn hand wel. Ja, ja, ja. En hoe is uh, dus de... Ik voel me thuis.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 En zijn er veel mensen die gebruik maken van de, de dienstverlening van Pluspunt of de voorzieningen? Ja, daar zijn wel veel mensen die daar gebruik van maken. Ja. Ja, en dan, dan moet je denken aan senioren. Uh, maar je moet ook denken aan jongeren. Ik ben heel erg bezig met, met, met het jongerenprogramma. Om dat uh, verder op poten te zetten. Zo'n wens van de politieken. Uh, je jo. hoort natuurlijk ook in het kader van corona, en dat wordt ook toch maar even te gebruiken. Ja, we moeten die jongeren ook wat bieden. Ze dus zijn er heel erg naar aan het kijken. Dus uh, er is dus een hele grote groep die dan weer om die, die om die vrijwilligers heen houdt... die dus naar onze activiteiten komt. Ja, er is uh, uh, regelmatig... Het antwoord wordt er geklaagd door de jongeren te weinig aandacht... en te weinig voor hun te doen. Uh, ja. En de gemiddelde zandwoorden die vol stoere verhalen over... hoe uh, ze vroeger in de kroeg gingen en allemaal stoute dingen ja. deden... Uh, ja. beginnen niet te mopperen over uh, een scootertje wat uh, iets te veel lawaai maakt... of uh, vier jongeren ja. die bij elkaar staan.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 En daar zitten we met elkaar ook te kijken van, nou we zitten daar dan leentjes dus in. Want kijk, elke jongen is natuurlijk niet hetzelfde, ze willen niet allemaal sporten, ze willen niet allemaal naar toneel. En dan we, dat moeten we eens kijken en dan samen met die jongeren ook, ja, wat vinden jullie er dan wat er ontbreekt? En wat zou er dan nog bij moeten? en Zouden we dat eventueel kunnen reduceren? Ja, is het, met het, onze partners. Is het uh, makkelijk om de jongeren te bereiken? Want ik heb altijd het gevoel, je bereikt natuurlijk een deel uh, van, van de mensen. Maar uh, is het ook makkelijk om een brede groep te bereiken?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 die was in verband met corona en quarantaine. En ja, daar dit, hebben we dit nu toch steeds wel dat het wel een beetje voorkomt. Dus er was even niemand ja. voor die belbus. En toen kwam ik binnen en zei, wil jij die mensen niet ophalen anders? Dus toen uh, heb ik, ben ik drie keer goed geïnstudeerd. Je moet daarheen en je moet daarheen. En toen heb ik twee uh, dames opgehaald. voor uh, Die kwamen koffiedrinken bij ons op in Noord. Uh, dat was natuurlijk ook superleuk. Ja, nou, dat is ook goed ja. om die, denk ik, die ervaring uh, op te doen. Die, tuurlijk, ook de medewerkers praat je uh, in, in, in de bus. Ja, en uh, een beetje ervaren hoe die medewerkers natuurlijk zelf ervaren.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 Dat is toch wel fijn. Dat denk ik wel, ja. De mensen begrijpen ja. ook dat het om, hun, ook om ja. hun eigen gezondheid gaat. Precies, precies. We hebben niet altijd voor elke professional dan een vervanger. Weet je, bijvoorbeeld aanstel zondag was er een, uh, is er, was er een, uh, een pluspunt een bijeenkomst. kop nou, die, die, die, die professional ja, die moet even in die quarantaine blijven tot maandag. Ja, dan hebben we niet altijd een vervanger. Dus nou ja, zeg, jongens, het is even zo. Nou goed, en dan merken we dat er heel veel begrip voor is. Van, ja, nee, dat snappen we. En uh, fijn dat jullie daar zo alert op zijn. Ja, nou ik mag binnenkort een, een, deze, of een verhaal komen houden over de Winter Pride. Uh, geregeld door Gary Rutte bij Puspunt. Dus dan kom ik ook bij jullie weer een werkbezoek. Mee. Oh, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. was oh, super. Nou, dankjewel voor uh, uh, dit interview. En heel veel Dat succes met uh, de volgende. Er dus zullen het niet honderd, maar honderden dagen. Uh. Ja, ik kom graag weer eens langs. Oké. Okay. Bedankt en een hele fijne zaterdag. Ja. Zelfde. Dag hoor. Tot ziens. So you face it with a smile.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 Jeroen Trouwens. Jeroen Trouwens, van de omgevingsvisie. Ja. De omgevingsvisie. ja, ja nou, we zijn heel erg benieuwd, natuurlijk, want uh, iedereen is antwoord. Is, maakt zich druk over de omgeving. is ja. betrokken bij de omgeving. maakt gebruik van de omgeving. Ja, zeker. Nou, hoe is het tot nu toe verlopen? We hebben hoe, is het, uh, ja, hoe is het tot dusver verlopen? Uh, nou, een paar weken geleden uh, mocht ik ook in een uitzending. Uh, wat vertellen. En toen vertelde ik over. Ja, dat we eigenlijk alle opgaves in beeld hebben gebracht. Uh, uh,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 om als expert mee te willen praten over de omgevingsvisie. Dus uh, ja, daar hebben we dus de een eerste bijeenkomst mee gehad met die mensen. Ja, uh, nou, we vonden hier direct allerlei wenkbrauwen. Want ik heb toevallig uh, een gast in de studio... Die een hele ja. lange Zandvoort uh, woont, geboren en getogen is. Ja. Um, en dan zeg ik, ja, expert, expert. Wat is nou die expertgroep? Wie zit er daarin? Wie zitten daarin? Ja. Eigenlijk mensen met een. Dat is eigenlijk heel heel breed. Daar zitten mensen in met een uh, uh, ruimtelijk woningsachtergrond. Uh, dus een uh, planologen. Daar zitten mensen in uh, met een zorgachtergrond. Het zijn mensen, er zitten mensen tussen vanuit met een duurzaamheidsachtergrond, dus vanuit de energietransitie. En eigenlijk het allerbelangrijkste is uh, uh, dat we een oproep hebben gedaan. Uh,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 Bijvoorbeeld, ja, die Facebookpagina is natuurlijk ook weer digitaal. Um, wat, nou, nou uh, dat kunnen de gelukkig meeste ouderen wel, Ja. <laughs> nou, wat we sowieso gaan doen is dat we met een aantal weken... Uh, hopen we een digitaal platform in de lucht hebben... via de website van de gemeente Zandvoort... Uh, waarop mensen informatie kunnen vinden en ook reacties uh, kunnen achterlaten. Die pagina oh, okay. hebben we nu al, maar die gaan we wat uitbreiden... om er ook echt wat meer inhoudelijke informatie ook, uh, op te zetten. Daar zijn we nu aan het, aan het opbouwen. Ehm... Uh, nou inderdaad, uh, de Facebook, uh, andere uh, uh, sociale media die de gemeente uh, in gebruik heeft in een manier. Uh, ik hoop ook van harte dat we weer dat we in de, de Zandvoer de Krant inderdaad een keer wat, uh, wat uh, mogen publiceren. Uh, dus ja, eigenlijk proberen we inderdaad de komende weken, als we dus ook weer uh, ja, breder gaan praten in Zandvoort, echt via allerlei uh, manieren uh, onder de aandacht te brengen. Ja, en uh, nogmaals, uh, ja, uh, via de Zandvoortse Radio is natuurlijk ook uh, zo'n uh, zo kanaal. Zeker weten. Yes, eh? En uh, voor de luisteraars die misschien vorige keer niet meegeluisterd hebben, uh, wat gaat er nu? Want je kunt nu alles bespreken op één een vergadering, wat nee. komt er in november uh, met name uh, aan bod?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 Het bevorderen van de gezondheid van de Zandvoorters, et cetera. Dus dan gaan we het vooral hebben over ja, de, de, de perspectieven, de ontwikkelrichting. Of de meer ontwikkelrichtingen eigenlijk, moet ik zeggen, voor Zandvoort. En maar die stip op de horizon, als ik zo vrij mag zijn. Is dat ja. dan niet zo dat je dan kan zeggen dat is eigenlijk een...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 Stick it man. I'm not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 Nou, ik ga jou niet vragen hoe jij het even vraagt, Want dat is niet netjes. Uh, maar, uh, Gerrie, wat doe je nu allemaal zo in Zandvoort? Je bent altijd heel erg druk. Ik kom je regelmatig ja. tegen op straat. Ja. Maar ik zeg altijd, ik zeg ja, ik zeg, uh, uh, heel grappig en gekscherend. Het is net Truus de meer, Het is je hier naartoe, daar naartoe. Altijd drukker bezig. Ja. Nou ja, ik, ik ben natuurlijk uh, nog steeds bij Pluspunt. Daar ik ben, ben ik bijna 15 jaar vrijwilliger. En uh, ik uh, ben... Uh,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 Quatre amis au bal tous les samedis à jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandra à la bandolique. Moi je pensais au frappant du camp pour un, mais tous ceux qui venaient c'était pour écouter.